Kans op een barbecue pakket. Wat meester, ben ik al bruik? Langsdraad FM. Info en hits. Oh yeah! Dank okay. je. Wow. Langstraat FM. Zaterdagavond. Welkom bij Langsdraad wem. Bij Langsdraad wem spunknijd tot 7 uur. En slide. Daar begonnen we deze uitzending van Langs de night Night mee. 7 over 5, precies. In het eerste uur draaien we daaruit naar College, Rockwell, Level 42, Atkins, Maserati, Nelly Smith, Chukan, Midnight Star, Juicy, The Cab Band en Disco 4. En dat alleen nog maar in het eerste uur, want we zijn er tot 7 uur. De beste Funk, Disco en Soul uit de jaren 80. Souvenir nu van Can Function. Tell me what you're gonna do. 1985. And let's rock and roll. Bij de Funky. En dit is Rockwell, die ook al kennen van Somebody's Watching Me. Hier is hij met The Man for Mars. I in your world, around, mm -hmm. you're full so much tension and hate. It's time to make your bed, yeah. I'm getting this and angry. Everybody's breaking Mier. Yes. Till all somebody's watching me, but it er be zijn. In 1986, Rockwell and the man for Mars was that here by alongside him. Funk night. Souvenir now, 1985 we level 42. With Mark King on the bus, hear it. World machine is it. Now we're Atkins and we're gonna make you feel good. 7 uur met de beste funk disco en funk hier bij Langs Funk Funknight. Maserati is zit en Susie bijna half 6. En hier nou hoor je Neddy Smit en give it up. But sounds just like a man En give it up hierang staat de wend I did Dit is Chuckan. Love's gonna get you. You know, je yeah. Midnight Star and wet my whistle. Niet te veel beduiden bij die titel. Niet doen, niet doen, nee, niet doen. That's always been So It is juicy. Well, Triangle, Triangle, Band, Souvenir, 1985 en 80. En dit draaien we tot 6 uur. Ha! Ha! Disco voor. We zijn er weer na het nieuws. Tot dadelijk. It's the music you hear, that's in your ear. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek... en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Er verdwijnen bij vliegmaatschappij Ryanair waarschijnlijk veel minder arbeidsplaatsen dan gepland... ...omdat een groot deel van het personeel een salarisverlaging heeft geaccepteerd. Er zouden in eerste instantie zo'n 3000 banen worden geschrapt, ongeveer 20% van het totaal. Maar 97% van alle piloten en ruim 90% van het cabinepersoneel levert nu loon in... ...zodat er minder mensen hoeven te vertrekken. Ryanair werd door alle reisbeperkingen vanwege het coronavirus zwaar getroffen. De Russische oppositieleider Alexei Navalny verkeert in een zeer zorgwekkende toestand. Dat laat een van de anti-Kremlin-activisten weten die zich hard hebben gemaakt voor het naar Duitsland laten overbrengen van Navalny. De Poetin-criticus lag sinds donderdag in een ziekenhuis in Omsk nadat hij tijdens een vlucht naar Moskou onwel werd. Zijn vliegtuig moest een noodstop maken. Medewerkers van Navalny zeggen dat hij is vergiftigd met thee op het vliegveld. Volgens Russische artsen zat er in zijn lichaam geen gif, maar had hij last van een stofwisselingsziekte. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt hetzelfde mondmaskerbeleid aan voor kinderen vanaf 12 jaar als voor volwassenen. Dat blijkt uit een WHO-richtlijn in samenwerking met VN-kinderorganisatie UNICEF. Voor kinderen tot 11 jaar wordt het dragen van een mondkapje niet aanbevolen. Volgens eigen tellingen van de persbureaus Reuters en AFP zijn er nu wereldwijd 23 miljoen coronabesmettingen en 800.000 coronadoden. En in de Brabantse stad Helmond gaat vandaag en morgen het Weverspark dicht tussen 11 uur s avonds en 6 uur s ochtends. Dat gebeurt omdat de gemeente mogelijke ongeregeldheden wil voorkomen. Vanochtend vroeg heeft de politie een Helmondse tiener van zijn bed gelicht omdat hij op sociale media had opgeroepen om vanavond te gaan rellen. De 17-jarige jongen had speciaal een Instagram-account opgezet waarop de laatste dagen vaker tot geweld en relschoppen werd opgeroepen. Het weer in het noorden vanavond en vannacht opnieuw buien, elders is het droog. Het koelt af naar zo'n 13 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien en met zo'n 21 graden een stuk koeler dan vandaag. Tot zover het radionieuws. Ik ben Michiel Klaassen met het Regio nieuws. D66 wil dat de gemeente alsnog in gesprek gaat over de verkeersveiligheid aan de Torenstraat in Waalwijk. Er zijn al langere tijd klachten over de onveilige verkeerssituatie van omwonenden. Een van de problemen die daar speelt is het aanleggen van een tijdelijke liddel. Niet iedereen ziet dat zitten, omdat auto's en vrachtwagens door een dun straatje moeten rijden en er veel jonge kinderen in de straat wonen. Daarnaast is er volgens buurtbewoners een grote kans op auto -ongeluk. Goed nieuws voor kermisliefhebbers in de Langstraat. Kermissen zijn misschien toch weer toegestaan voor 1 november. Dat is alleen wel afhankelijk van de besmettingscijfers in de komende periode. Mochten de cijfers weer goed zijn, dan kunnen we altijd besluiten om kermissen toe te staan. Laat de woordvoerder van Veiligheidsregio Midden-West-Brabant weten. Er kwam veel kritiek van kermisexploitanten op het besluit om kermissen te stoppen tot november. Die gingen vervolgens verhaal halen op het stadskantoor in Tilburg. Ik snap de frustratie heel goed, want de exploitanten moeten hiervan leven. We houden de cijfers goed in de gaten, maar trekken alles in de regio wel gelijk. Achtwaalwijkse kunstenaars en het Leder- en Schoenenmuseum gaan samen kunst exposeren in het gemeentelijk museum voor hedendaagse kunst. Een vliegend museum dat onderdak krijgt in lege winkelpannen. Om te beginnen betrekken zij voor een half jaar de voormalige schoenenwinkel op het adres Grotestraat 208 in het hart van het centrum. Op termijn moet het GmHK ook plaats gaan bieden aan kunstenaars die naast de acht vaste exposanten een tijdelijke expositie verzorgen. Het is de bedoeling dat het museum ook daarna blijft bestaan en desnoods verhuist naar een ander leegwinkelpand. Het GmHK moet op die manier een blijvertje worden. De entree van het museum is gratis. Het museum gaat negen dagen per maand open. Elke vrijdag en zaterdag en één keer in de maand op koopzondag van 12 tot 5 uur. Over een paar weken begint het nieuwe voetbalseizoen weer. De voorbereiding voor de clubs is niet optimaal geweest... omdat ze rekening moeten houden met coronamaatregelen. Toch hebben een aantal clubs uit de Langstraat de zaken goed op orde... voordat de competitie begint. We volgen het protocol dat we van de KNVB hebben gekregen. Zo hebben we looproutes vastgelegd voor de toeschouwers... en gaan we op korte termijn ook een aantal stoelen afplakken op de tribune. Niet iedereen kan bij een wedstrijd van ons aanwezig zijn, helaas... zegt Bas Bruermijn van rood wit blauw VV Desk uit Kaatsheuvel heeft iets anders verzonnen... om de mensen op de regels te duiden. Wij hebben toezichthouders bij wedstrijden die populair zijn... zoals streekderbies. Ook bij ons moet iedereen gegevens invullen als ze de kantine in willen. We hebben de kantine wel zo ingericht dat je goed kunt zitten op veilige afstand. En we gaan nog plexiglas plaatsen tussen de plekken in, vertelt Ed van Ham. De clubs uit de Langstraat lijken de zaken goed voor elkaar te hebben. Al is het niet duidelijk hoe het komende seizoen gaat lopen. Desondanks hopen de clubs op een goed jaar zonder problemen. Meer nieuws vindt u op langstraat.nl .no.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 On a crowded street hier, bij de ben deel 2 van aflevering 144 op deze 22 augustus 2020? En dit zijn de Silvers, you turn me on. Hey, you turn me on. You turn me on. us oh. of Minutes after Midnight, Souvenir 1987 was dat, en dit is Starpoint, Sensational. Ik I need you now. Hier belangs langs hadden we funk night. En dit is vorige week aan je voorgesteld. Coca pop. Lonely girl. Lonely boy. Daar hou je souvenir van. Chalama. Dead giveaway. Komt in 1983. You mm -hmm. And hey, you know I'm just good. Allemaal. Je kent wel die groep van Howard Hewitt en Joni Watley. Dead giveaway, souvenir 83. En dit is Slave, sweet thing. Hier langs hadden we hem funknight, nice. nog tot 7 uur. Love is there, I can feel the need I know you care, don't you see, baby You make me feel so good inside I wanna celebrate Every day that our love lasts Yeah, help me Let's celebrate Jorda de Maxi-singel van... Liebelangstel en Funk Nights. Nog ruime kwartier en dan hoor je Peter Sterrenburg op deze zender. In de stage van Thomas McClary. Read Between the Lines. And here's BT Express Uptown Express souvenir. Yeah. Say, hey, hey, excuse me, can you tell me what train is this? This is the up, down, Uptown Express. Uptown Express, yeah, yeah, I think that's the train I want. Uptown. And... Um, listen, um, where you going? Uh, I'm just going to hang out, man. Where you So fine, she's one of a kind And always on my mind My lady 85 was dat We gaan eruit met Griffin Lock it up and rock it De wachting Na het nieuws van 7 uur dan hoor je weer Peter Sterrenburg. Hier bij Langstad FM met Peter Platenparade. Veel plezier met hem En wij zijn er als het goed is Volgende week weer tussen 5 en 7 op de zaterdagavond Fijn weekend Fijne week En bedankt voor het luisteren hè. Doei In this whole wide world that I'd rather be, I need your love. I'm so in love with you. No obstacle could hold me back. There's nothing I won't do to keep your love. I wanna lock it up and rock it. Gemaakt door Benders Adviesgroep.